Beleggers waren somber over de werkloosheid in Amerika en de Spaanse bankencrisis. Ook de beurzen in Europa staan in de min. De AIX-index sloot 2,2 lager. Het Russische voetbalelftal heeft een oefendwel tegen Italië met 3-0 gewonnen. De score werd geopend door Alexander Kershakov en daarna scoorde Roman Shirokov twee keer. De twee teams spelen allebei op het EK, maar kunnen elkaar pas in de halve finales tegenkomen.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 met drie meldingen op de A10-ring Amsterdam-Watergraafsmeer... richting de Nieuwe Meer. Daar is bij het knooppunt Amstel een omleiding ingesteld... verkeer richting Den Haag en Schiphol. Moet Utrecht-Haarlem volgen, de A2 en de A9. De A16, Breda, richting Rotterdam... tussen knooppunt de Ridderkerk en knooppunt Ter Bresseplein. Daar staat een file van 4 kilometer. En de N228 Gouda de Meeren tussen Oudewater en Woerden... Is de weg in beide richtingen dicht? Door een ongeluk, naar verwachting, is de weg over een uur er vrij. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht, een van de meest bekritiseerde bezuinigingsmaatregelen in het lenteakkoord is het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Er kwam een storm, wat zeg ik? Er kwam een tsunami aan negatieve reacties toen dit nieuws bekend werd. De gemiddelde forens levert anderhalf procent extra aan koopkracht in als het woon-werkverkeer wordt belast. En daarmee heeft deze maatregel de grootste financiële gevolgen van alle afspraken in het lenteakkoord. En hoewel vrijwel iedereen in Nederland tegen het belasten van woon-werkverkeer is... is mijn gast van vannacht voor. Hij is sinds november vorig jaar hoogleraar stedelijke economie aan de VU in Amsterdam... met als specialisatie uh, mobiliteit, transport. Afgelopen woensdag hield hij zijn uh, inaugurele reden en die ging over het parkeerbeleid... En uh, hij heeft ook een duidelijke mening over het belasten van reiskosten voor het woon-werkverkeer. Daar heb ik net al iets over verklapt. Uh, professor Jos van Ommeren, hartelijk welkom in Casa Luna. En hoewel u een professor bent, gaan we toch tutoieren. Heel goed. Dat hebben we afgesproken. Hoe reis jij zelf naar je werk? Op het moment reis ik gewoon met de fiets. Ik heb, de, heb in de, mijn leven alles gedaan. Ik heb met de auto gedaan. Ik heb met de trein gedaan. Ik heb zelfs een keer gelopen. Met skates. Ik heb eigenlijk alles wel gedaan. Dus, ja, dat is toen. Ik had op een gegeven moment een knieblessure. Dus toen kon ik niet fietsen. En toen had ik geen auto. en toen een dat en dat kon thing. wel voor die knie? Dat kon wel voor die knie. Maar okay. fietsen is nu het makkelijkste voor mij. En, en wat dacht jij toen je vernam dat uh, in dat lenteakkoord stond... dat het of de reiskosten voor het woon-werkverkeer belast gaan worden? Nou, ik dacht van... Nou, dan hebben ze mijn proefschrift uit 1995 gelezen. Toen was ik nog een, een jong broekje, zou ik zeggen. En toen schreef ik als voorstel... waarom uh, schaf je dat niet af? En uh, gebruik je de baten niet om de overdrijfsbelasting te verlagen? En dat hebben ze dan... Uh, Waarschijnlijk heeft niemand dat gelezen, want zo goed wordt dat niet gelezen. Maar dat is eigenlijk wat toen in het Lentakkoord naar voren kwam. Maar jij was dus wel een visionair. En nog nou, steeds al ongetwijfeld. Uh, misschien wel, misschien is het toeval. Uh, maar uh, het is ook niet toeval dat die politiek dat besloten heeft. Kijk, als een, een overdrijfsbelasting is iets wat je eigenlijk niet wil hebben. Het is een heel verouderd systeem wat, al, uh, wat, je, wat je niet wil hebben... Wat, waarschijnlijk moet worden afgeschaft. En dit was ook een subsidie op uh, woon-werkverkeer... die je ook niet wil hebben in Nederland. Ja, heel veel mensen willen dat wel hebben. hoor. Ja, maar de, de, de de de mensen zijn er niet hebben. van bewust van... dat Nederland uh, het meest gereden wordt... woon-werkverkeer van heel Europa. Ja, ja. He, is het, dus, dus wij wonen het verst van ons werk. Van alle Europese landen zo bekend. Het is een beetje lastig om te Het is een beetje het kleinste land, maar we wonen het verst van ons werk. We wonen het verste. we reizen het meest in, in minuten gemeten. Niet veel meer, maar in kilometers gemeten. Het meest van heel Europa. En hoe komt dat? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Onder andere komt dat omdat we natuurlijk uh, uh, OV goedkoop houden. Omdat we de auto subsidiëren. Door middel bijvoorbeeld van uh, dat je uh, minder belasting hoeft te betalen. Dat zijn redenen. Er zijn ook andere redenen, meer positieve redenen. Uh, Nederland is een, uh, heel, gaat heel goed. We fietsen allemaal. Dat betekent allemaal. Één op drie mensen gaat op het werk, naar het werk met de fiets. Dat betekent dat voor de, die mensen eigenlijk op korte afstanden heel snel reizen. Want de fiets is gewoon heel snel op korte afstanden. Maar het betekent ook dat andere mensen die, die met de auto gaan daar geen last van hebben. Terwijl in andere landen, waar misschien het, 90% van de mensen met, met de auto gaan. Ja. dan levert dat. die zouden heel blij zijn als 30% van de mensen met die korte afstanden met de fiets gaan. Minder files in de stad. En een andere reden is dat we gewoon Nederland helemaal volgebouwd hebben met autosnelwegen. Het duidelijk zijn. Er zijn weinig mensen in Nederland... die 60, 70 kilometer rijden... en eigenlijk niet via de autosnelweg gaan. Ja. Dat is, komt niet voor. Er is eigenlijk altijd iemand die in Amsterdam woont... die rijdt naar de ring, die rijdt naar de snelweg... en die begint hard te, te jakkeren. En die zegt van, ja, er zijn files... ik rijd gemiddeld maar 50, 60 kilometer. In andere landen, 50, 60 kilometer per uur. Ja. Maar... Dat is een uitgangspunt waar je vindt dat, dat je, dat je van, eigenlijk van A naar B altijd 100 kilometer per uur of 120 kilometer ja. per uur kunt rijden. Dat is nergens. Ga gaat, gaat terug naar een situatie in andere landen. Dan, dan rij je mensen op binnenwegen. En als ze gemiddeld 50 kilometer per uur halen, zijn ze al heel blij. Ja. Dus we hebben een situatie gecreëerd dat een verwachtingspatroon is. Dat, dat je gewoon filevrij over een autobaan kan rijden. Nou, dat, dat kost geld. Die autobaan uh, moet je aanleggen. Moet je, moet je bouwen. En... Op zichzelf is Nederland een klein, compact land. En kan je dat ook hebben. We kunnen een efficiënt uh, uh, compact Echt, vlak, uh, uh, systeem neerzetten. Maar het heeft wel tot consequenties dat Nederlanders uiteindelijk verder reizen in tijd. Meer, we besteden meer tijd aan, uh, aan woonwerkverkeer, Ook meer kilometers maken. Nou, dat heeft, heeft allemaal consequenties. Maar uiteindelijk worden we daar gelukkiger van. Nee, want onderzoek laat ook zien dat mensen die langer reizen, zijn ook minder gelukkig. Gaan we straks dus, nog even over hebben. Ja, het... uh, dan Nog even één dingetje uh, nu, uh, gelijk aan het begin van de. Deze... Uitzending. Want uh, je ziet meteen als zo'n maatregel bekend wordt dat er heel heftig op gereageerd wordt. Hè? Al die politie werden oversteld met mailtjes. Nou, en niet, zij niet alleen. Er wordt heel erg Begrijpelijk. Naar, naar, uh, geen stijl en zo ja. uh, ge, uh, op geen stel gereageerd. Ja. Uh, met zoveel heftige kritiek, durf je dan je mening nog gewoon overal te verkopen? Oh, jawel. Hoor. Te verkondigen. Kijk, kijk, als er zijn er twee soorten beleidsveranderingen. De ene is die sommige mensen helpt en de andere mensen niet helpt. Ergens aan een subsidie aan iemand. Ja, en dat gaat er dan makkelijk doorheen. Dan is er geen kritiek, want niemand wordt benadeeld. En dan heb je ook beleidsmaatregelen waar de meeste mensen geen last van hebben. Zoals eigenlijk die woon-werkverkeer. Want er zijn alleen maar mensen die lange afstanden rijden. En mensen die niet werken hebben er ook geen last van. Maar op het moment dat er een groep, soms een kleine groep, soms een grote groep, last ergens van heeft. En dan gaan ze protesteren. Ja. Dus dat betekent dat je... Maar bij die auto is het wel heel heftig, hè? Ja, mensen, dat is heel heftig. Maar mensen, sommige mensen, mensen die rijden ook lange afstanden. En dat is heel vervelend voor die mensen. Ja, die mensen zijn eigenlijk door een systeem verleid... om hele domme dingen te doen. Ja, het is niet zo slim om, natuurlijk, om een systeem te creëren... dat we in Nederland hebben gedaan om zo'n lange afstanden dus te eindelijk, rijden. Dus eindelijk wordt dat nu gezet. Ja, en dat is pijnlijk. Ja, dat is pijnlijk. Jos van Omeren, hoogleraar Stedelijke Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tot kwart vreemd te gast in Casa Luna. Meer informatie over deze uitzending kunt u vinden op radio1.nl. Daar kunt u morgenochtend dit gesprek ook al terugluisteren. En via die site van ons kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En ook de Facebook-site van Kaas Luna is het bekijken waard. Als u die site volgt, dan bent u ook goed op de hoogte van wat wij allemaal doen en laten. Maar vooral wat onze plannen zijn voor de komende dagen in ieder geval. Um, ja, Jos van Ommeren, um, Je hebt al een beetje aangegeven waarom die reiskosten belast moeten worden. Omdat het allemaal zo goed geregeld is. En dat kost geld en dat moeten mensen betalen. Maar waarom, waarom uh, zeggen, zeggen uh, heel veel mensen... Moet ik zelf betalen om naar mijn werk te gaan? Waarom moet ik mijn... We werken dus een beetje subsidiëren, om het zo maar eens te noemen. Ja, waarom moet je betalen als je op vakantie gaat? Ja, dat doe je voor je eigen lol, maar werken niet. Nou ja, je, dat is een eigen beslissing uiteindelijk. Als jij je, als je zegt van ik word gedwongen om zo ver te reizen, dan vind ik het een, dat, dan komt het niet erg eerlijk over. Maar uiteindelijk leven we in een systeem waar we toch met vrijheden leven, dat minder mensen in grote mate kunnen bepalen waar ze wonen en waar ze werken. Kijk, als je een systeem creëert met een overdragsbelasting... dat mensen vastzitten, ja, dan kan je zeggen, ik zit vast. Ja. Maar daarom is het ook goed dat die overdragsbelasting omlaag gaat. Dan zeg je mensen, je hebt de vrijheid in principe... en dat lukt niet altijd, dat zie ik ook wel... maar in principe heb je de vrijheid om te wonen en te werken... Waar je wil. Dat is, dat is een, het systeem wat we hebben. Ja, misschien wel goed om toch nog heel even duidelijk te maken. wat, wat die link is tussen de overdragsbelasting en de belasting van reiskosten. Nou, het toeval wil dat de overheid probeert eigenlijk niet. Uh, schaft de. Uh, verlaagt de overdragsbelasting. Dan ja. krijgen ze dus heel veel geld binnen. En, uh, of sorry, dat kost ze heel veel geld, de overheid. En dat, al, en dat geld halen ze weer terug door de, reisomkosten voor, uh, de, de reisomkostenvergoeding te belasten. Maar, dus in met andere woorden, voor de, voor de overheid haalt je niet extra geld mee naar binnen. Nee, oh, dus dat dus het komt, komma zoveel, het levert ze 1, zoveel miljard op. Maar, maar, maar kost... dat geven ze allemaal weer uit met die overdragsbelasting. En dat is, dat is min of meer toeval. Maar het gekke is dat de allebei de maatregelen gunstig zijn. Maar Waar zijn ze gunstig voor? overdrachtsbelasting is voor iemand die ooit... Zullen er vele luisteraars zijn, die hebben ooit eens een huis gekocht... en dachten na drie maanden, of na zes maanden, of na een jaar... dit is het verkeerde huis. Ja. Maar je hebt 6% betaald. Dat betekent, dat er een gemiddeld huis kost 2 uh, zeg maar, ton... Wat, dat valt onder kostenkoper. Ja, ja kostenkoper. Je betaalt 6%, je koopt een huis van 2 ton... je geeft 12.000 euro aan de fiscus... en je denkt, na een jaar, dit is toch niet het huis dat ik had willen hebben. Ja. En dan ga je nog een keer 12.000 euro aan 12.000 euro moeten de meeste mensen inclusief mezelf, hard voor werken om dat terug te verdienen. Ja. Dus wat hebben we gecreëerd? We hebben een situatie gecreëerd dat mensen geen vergissingen mogen maken. Dat mensen bang op een plekje blijven, want als ze verhuizen, kost dat veel geld. Dat, wil, dat moet je vanaf. Je wil een systeem hebben dat mensen zeggen, ik wil naar een huis ver, uh, uh, uh, heen gaan. En als ik naar jij denk, dit bevalt me niet, dan neem ik een huis drie straten verder. Waarom niet? Ja. Waarom moet je, dat, waarom moet je zo, zo streng zijn naar mensen zeggen, je kiest nu, en als je fout doet, dan word je daar gigantisch door geneigd. Maar uh, het is ook gunstig, neem ik dan, dan maar aan, dat mensen uh, dichter bij hun werk gaan wonen. Dat is de bedoeling, of niet? De, die overdragsbelasting heeft tot gevolg. En Ik, ik heb daar de, de studies die er van zijn in de wereld al op nagekeken. Die geven wel aan, dat gemiddeld genomen. en uh, Er zijn geen studies naar overdrachtsbelasting, maar mensen geven wel aan dat mensen die moeilijker kunnen verhuizen, een langere... Uh, woonwerkafstand hebben dan mensen die makkelijk verhuizen. Er zijn wel aanwijzingen voor uh, onderzoek in Engeland, ook in Nederland. Niet helemaal overtuigend, maar waarschijnlijk is het zo dat, dat je zal zien... dat over tien jaar waarschijnlijk er toch een paar procent, misschien wel vijf procent... minder woonwerkverkeer is, omdat mensen geen domme beslissingen kunnen nemen... ook met woonwerkverkeer. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Er kwam een hoogleraar aan, aan de VU... En die, uh, die zei, uh, ik zei, waarom kom je niet naar uh, uh, uh, Amsterdam wonen? Omdat hij een maand voordat hij dat aanbod kreeg van de VU... net een huis had gekocht in Rotterdam. Ja. Hij woonde in Amsterdam. Echt? Hij, hij was verhuisd naar Rotterdam, want daar werkte hij. Hij had een huis gekocht, 6% overdragsbelasting gekocht. En toen kreeg hij de baan die hij echt wilde hebben, weer terug in Amsterdam. Dus qua woon-werkverkeer is er weinig veranderd voor die man? Alleen de andere kant op? Alleen de andere kant op. Maar als hij die man geen 6% had moeten betalen... had die man gezegd, oké. Okay, ik, ik heb dat huis. Ik ga weer terug. Ik ga gewoon weer terug. Maar dat kon hij nu niet betalen? Nee, het is nu voor een hele korte periode. Ik geloof, geloof zes maanden, dan kan je er nog vanaf komen. Maar je moet je huis heel snel kunnen verkopen. Ja. In andere woorden, de, over, de overdragsbelasting zorgt niet alleen voor dat je langer gaat reizen. Maar het betekent dat elke fout die je in je leven maakt, elke verandering die je wordt, keihard wordt afgestraft. Ja. Althans, als het om wonen gaat. Om wonen gaat ja. uh, maar deze beide maatregelen, de belasting van de reiskosten voor het woon-werkverkeer... en die overdragsbelasting, dat zijn maatregelen om mensen dichter bij hun werk te laten uh, wonen. En in ieder geval uh, wordt het gunstiger om dichter ja. bij je werk te gaan wonen ja. om, en om te verhuizen. Klopt. Nou, kan ik me ook voorstellen dat de huizen... want dan, dat is vaak dan van het dorp naar de stad, hè? van het platteland naar de stad. Want in de stad zijn de banen. Ja, soms andersom, maar dat is gemiddeld genomen waar. Ja, maar op platteland zijn de huizen veel goedkoper. Dus je moet wel een veel duurdere huis kopen. Dus de, wat je dan wint aan reiskosten, dat moet je betalen aan het huis. Dat is gedeeltelijk waar. Nou, dat is uh, zeker waar. Nou, Kijk, het belangrijkste is dat... Er uh, zijn zeker wel tientallen onderzoeken naar. En elk onderzoek laat zien dat mensen die verder van hun baan wonen... een grotere kans hebben om hun baan weg te gaan. Dus zeg maar, iemand die op een uur afstand zit... heeft ongeveer zo'n twee, twee keer zo'n grote kans om die baan te verlaten. Ja. Dus als je hier kijkt naar alle mensen die hier bij deze studio werken... en ik, eh, en ik, en ik loop hier als baas rond en ik geef men, ik mensen een salaris... en sommige mensen zitten op anderhalf uur reizen van hun baan... en andere mensen wonen om de hoek... kan je gewoon op statistische gronden zeggen... het is heel erg waarschijnlijk dat degene die op anderhalf uur rijden... hier vandaan komt, dat die over een jaar zijn baan opzegt... en zegt, ik ga toch ergens anders zijn. En dat had dan nog niks met de kosten te maken? Maar het nee, was niks met de kosten. Tijdverlies. Tijd, tijdverlies kosten. Ook... Maar ook als je kijkt naar de naar mensen die van woning veranderen. Precies hetzelfde verhaal. Mensen die verder van hun werk wonen, die blijken vaker van woning te veranderen. Dat ja. is in de koopsector zo, dat is in de huursector zo. Dus In andere woorden, mensen zeggen wel, ik zit vast, ik kan niks doen. Voor individuele gevallen ervaar je dat ook zo. Maar je ziet, per jaar is het gewoon zo dat het vooral de mensen zijn die ver van hun werk wonen. Die op vrijwillige basis besluiten van baan te veranderen en van woning te veranderen. In andere woorden, als je nu deze maatregelen doet... op de korte termijn verandert het niet zoveel. Want het is niet zo dat, dat, dat iedereen opeens van baan kan veranderen... of van woning kan veranderen. Je hebt een leuke baan, je hebt een leuke woning. Je wordt met hogere kosten geconfronteerd. Dat betekent niet dat je direct wat gaat doen. Maar het betekent wel dat als je over tien jaar kijkt... dat bijna iedereen wel door een fase is gegaan van... Hey, hm, ik wil toch eens een keer van baan veranderen. Hm, ik wil toch eens een keer van woning veranderen. En op dat moment dan denk je, wacht eens even... dat dure woon-werkverkeer, ik ga dat verminderen. Ja, dus nu het, werkt het, heeft het niet effect, over tien jaar wel. Dat zal dat effect gaan krijgen. Ja. Nou zei Stef Blok, dat is een van die mensen die bij het lenteakkoord betrokken zijn... die daarover onderhandeld heeft. Um, ja, ik ben niet zo trots op deze maatregel. Het is een pijnlijke maatregel. Ik ga hem ook niet met een grote strik eromheen verkondigen. Want veel forensen gaan nu bepa betalen voor een heel kleine groep huizenkopers. Uh, nou, daar, daar zit wat in. Wat is raar, want, je, want in dit geval, uh, je hebt kopers en huurders. En uh, de, de, de huurders die verreizen worden niet gecompenseerd, zou je kunnen zeggen. En de kopers wel. Dus ik vind ook niet dat je dat strikt uh, genomen uh, moet vergelijken. Maar ook als mensen niet waren gecompenseerd. Bijvoorbeeld, je had gezegd, we maken de, uh, waar, wat, wat meer de mijn ook idee was. Uh, je maakt het bijvoorbeeld ook aantrekkelijker in de, in, de, in de huurmarkt om te verhuizen. Dan zou dat wat Eerlijker aanvoelen voor mensen. Maar hoe maak je het aantrekkelijker in de huurmarkt dan? Nou ja, bijvoorbeeld om, die, om, om, die, om, die, om die, de, de dure dat mensen moeten wachten korter te maken. Ja, ja. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar ja. je zou ook kunnen bijvoorbeeld zeggen, we gaan, we gaan uh, woonwerkverkeer uh, nu belasten. En we gaan in plaats van dat we, uh, we gaan het 52-tarief en het 42-tarief en het 41-tarief... Belasting. Belasting. inkomen met een half procent verlagen. Ja. Had je ook kunnen doen. Maar Stef Blok die zegt dus, uh, het is eigenlijk een slechte maatregel die wij genomen hebben. Nee, dat is een fantastische... Die, die maatregel had oorspronkelijk... Het is een hele goede maatregel. Het is gewoon gek dat Nederland... Ik weet niet of er enig ander land in de wereld is... Die zo stimuleert dat mensen zo ver gaan reizen. Ja, Zelfs Duitsland maar, doet dat maar, niet. Maar, daar, maar in ieder geval zegt hij het is een oneerlijke maatregel. Want heel veel mensen gaan bepalen, betalen voor een heel klein groepje. Nee, het was oneerlijk dat die maatregel was ingevoerd. Ook dat mensen die subsidie krijgen op reizen. Ja. Nee, maar u net zei het nog, ja, hij heeft wel een punt aan die stemblok. Nou, Hij heeft een punt dat het pijnlijk is voor die mensen. Mensen hebben verkeerde beslissingen. Ja, ja. Mensen zijn in Almere gaan wonen, terwijl ze wonen in Amsterdam. Maar oneerlijk is het niet? Nou, het is het on, ja, on, ik denk oneerlijk. Het is oneerlijk om in, in de zin dat, dat de overheid... maar de overheid hebben we met z'n allen gekozen... een beslissing heeft genomen om een, een regelen te voeren... die nooit ingevoerd had moeten worden. Ja. Die regel is gewoon heel gek. Want om dat nog Heb even uit te leggen. Mensen worden gesubsidieerd voor het woon-werkverkeer. Feitelijk wel. Maar mensen worden voor zoveel zaken gesubsidieerd. Ja, maar voor cultuur, je moet je... voor natuur, voor ja. blinde geleidehonden, voor medicijnen. Precies. Ja, je moet, maar mensen, soms zijn er hele goede reden om mensen te subsidiëren. En soms zijn er minder goede redenen om mensen en, te subsidiëren. En wie bepaalt dan wat een goede reden is? Nou, daar, daar zijn wel meningen over. Maar het belangrijkste is om je te subsidiëren dat andere mensen er ook voordeel van hebben. Bijvoorbeeld bij, bij opleiding. Als je, als, als, als je buurman hoger is opgeleid, blijkt gewoon dat jij zelf ook meer gaat verdienen. Dat blijkt gewoon, we gaan elkaar allemaal positief beïnvloeden. Ja. Maar er zijn ook zaken waar we elkaar negatief beïnvloeden. Ik kan een paar voorbeelden noemen: geluid, overlast, files. Het zijn allemaal dingen die typisch bij transport gebeuren. Bij transport be be beïnvloeden we elkaar negatief. Met als enige uitzondering eigenlijk uh, openbaar vervoer. Omdat dan eigenlijk uh, je een goedkoper systeem kunt hebben als er meer mensen zijn. Maar ja. bij autoverkeer. Iedereen beïnvloedt elkaar negatief. Niemand heeft, is blij als hij een andere gebruiker op de weg ziet. In andere ja. woorden, nee, er zijn alleen maar nadelen aan. Dus dat, moeten we dus dat, dat moet je niet... Oh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is een goed criterium om, om te subsidiëren. Dat is de reden om niet te subsidiëren. Je moet bestraffen op het moment dat je een ander berokkent. eigenlijk in andere woorden, de vervuiler betaalt. Ja, Jolan de Sap, een van de andere onderhandelaars bij dat lenteakkoord... die zei, wij hebben nog geprobeerd om een uitzondering te maken... voor mensen die met de trein of met het openbaar vervoer reizen. Dat is niet gelukt. Dus ook mensen die met de trein en de bus en de trim gaan... Die, uh, krijgen geen, of die, die worden nu belast op de vergoeding voor hun reiskosten. Mm -hmm. Voor het woonwerkverkeer dan ja. weer. Uh, is dat dan een slechte zaak? Nou, dat ligt wat gecompliceerder. Maar ik zou in eerste instantie zeggen... houd het eenvoudig. En het is goed dat ze het allemaal hebben afgeschaft. Uh, in tegenstelling wat zij zegt. Want het, men denkt dat het dat openbaar vervoer zo milieutechnisch zo goed is. Maar het is duidelijk dat ook een trein... En ook een bus, energiekosten, een probleem met zich meebrengen. En daar komt nog een, iets extra's bij. Is dat uh, de NS, uh, gek genoeg, ze zeggen wel dat het uh, nadelig voor ze is. Mijn vermoeden is dat op heel veel lijnen NS een probleem heeft. Niet zozeer dat er te weinig vraag is. Er is te veel vraag op de piek. Ja. Er is te weinig vraag in de dal en er is te veel op de piek. Ja. Wat, de, wat eigenlijk de NS zou willen, in de piek een hogere prijs vragen. Ja. En in de Dal een lagere prijs. Ja. Dat zou een, zeg, doen maar, ze ook, toch? Ja, dat proberen ze te doen, maar de politiek houdt dat tegen. Ja. En sterker nog, de politiek door de, omdat de forensen rijden tijdens de piek... en die worden gesubsidieerd, is het feitelijk zo... dat we in de piek het goedkoper maken. In andere woorden, voor de NS laat treinen rijden die alleen in de piek rijden. Ja. Dat zijn hele dure treinen. Daar maakt NS verlies op. Kijk, het klinkt wel, hoop oh, minder mensen, uh, dat is alleen maar nadelig. Als er minder mensen tijdens de piek gaan rijden... en de NS hoeft minder treinen in te zetten tijdens ja. de piek... bespaart NS dit heel veel geld. Want die treinen zijn de rest van de dag niet nodig. Dus dan staan ze stil. Uiteindelijk zijn de kosten hoger dan de baten. En als je die niet hebt, ja. ga je er rijk op vooruit. Ja, er zijn genoeg punten in Nederland aan te wijzen. Mail even, daar zijn ze ja, blij. Er zijn genoeg punten, bijvoorbeeld in Limburg... waar je kunt zien dat de NS op een simpele manier tijdens de piek... Makkelijk nog de bijvoorbeeld door parkeren bij je stations te subsidiëren. Uh, want we hebben die grond daar. Kunnen ze zeggen: ja, kom maar staan. Kom maar. Mm. maar dat doen ze niet. Waarom niet? Omdat ze eigenlijk op deze mensen geld verliezen. Ja. Uiteindelijk zegt u: mensen moeten zo dicht mogelijk bij hun werk gaan uh, wonen. Dat is voor heel veel zaken beter. Ik zeg dan: dat zijn dan vooral mensen die naar de steden verhuizen. En dan heeft u het weer over de compacte stad. We moeten meer de lucht in. We moeten iets meer de lucht in. Uh, dat is, ligt ook gecompliceerd. Maar. Uh, Bijna elk land in de wereld heb je regeltjes dus dat je geen hoge gebouwen mag gebouwen. Hoge gebouwen mag gebouwen. Er zijn goede redenen voor. Ik woon ook ergens en wil iemand een, een hoog gebouw naast bouwen. En dat is vervelend. Dan krijg je minder zonlicht ja. En dat is gewoon, nou, dat, dat, dat, dat brengt overlast. Horizontvervuiling. Precies, dat willen we allemaal niet. Maar de schade die dat be, be, be, veroorzaakt is toch vrij beperkt. Uh, ik heb daar ook onderzoek naar gedaan uh, op de VU samen met uh, collega's. En er blijkt inderdaad, een huis is net iets wat minder waard als er een hoog gebouw naast staat. Ja. Begrijpelijk, want je hebt minder zonlicht al die nadelen. Dus ik, maar dat betekent niet dat je zo rigoureus moet zijn... en eigenlijk heel Nederland uh, plat drukt door te zeggen... eigenlijk over waar je komt, een gebouw mag niet hoger zijn dan zoveel meter. Maar wat is de winst van een compacte stad? De winst van een compacte stad is ten eerste dat het uh, goedkoper is voor mensen... Want het betekent feitelijk dat mensen willen op een bepaalde plek uh, wonen. Maar kunnen dat niet, omdat het gebouw niet omhoog kan. En dan krijg je schaarste en dan wordt het duurder. En dan wordt het duurder. Om een voorbeeld te geven, er zijn heel veel plekken in, uh, in Amsterdam. Dan betaal je, zeg maar, ik noem het, uh, 5000 euro per uh, vierkante meter. Maar om, een, om een ho de hoogte in te gaan, kost maar 2000 euro per vierkante meter. In andere woorden, wacht eens even. Je, je kan dus... We willen... Mensen in het centrum van Amsterdam willen 5000 euro per vierkante meter betalen voor een huis. Maar je kan het, die, die ruimte makkelijk creëren voor een bedrag van 2000 euro ja. per vierkante meter. Waarom doen we dat niet? Omdat het niet mag. Het zijn allemaal maximaal regels over gebouwen. Ja. Dus ten eerste betekent het gewoon dat je wonen in Nederland. Een, dit is een van de redenen dat Nederland zo'n zo dure woningen heeft. Is dat we om de natuur te beschermen zeggen: Nou, dan zetten we, uh, je mag niet uh, het groene hart in. En om het nog eens, dat is maakt wonen duurder, maar dat kan je nog rechtvaardigen, want het beschermt natuur. Maar om even nog even de huizenprijzen nog meer omhoog te krikken, we doen we? zetten ook nog eens dat je nog niet de lucht in mag. Ja. Dus je mag nog te breed in, nog de lucht in. Maar, maar verenkt u het leven niet een beetje te veel tot wat het allemaal kost? Nou, ja, want, eh, want, want, mensen gaan ja, protesteren schermen... omdat ze ergens meer geld van uitgeven. Dus dit speelt ja, een hele belangrijke ja, rol. Maar heel veel mensen willen niet in een flat wonen. Ze willen niet dat het allemaal zo op een kluitje gebouwd wordt. Ze willen niet dat ze met, uh, met heel veel mensen... op een heel klein stukje land wonen. Maar waarom zijn de prijzen dan zo hoog in het centrum van Amsterdam... en zo laag in Almere? Mensen willen in schijnbaar Ja, over Almere meer... zou ik hele nare opmerking kunnen maken. Dat maar... zou ook kunnen, maar mensen wonen met heel veel plezier in Almere. Uh, maar onder andere... Toch vinden de meeste mensen Almere geen gezellige stad. Het heeft groen, het heeft ruimte, ja. niet gezellig. Nee, er hoor trouwens ja. wel veel mensen die er wonen die het wel heel leuk vinden. Ja, ja nou, de, als je okay. de, van de afstandje naar kijkt, dan is dat. Maar toch blijkt dat de prijzen hoger liggen in Amsterdam. Dat begeeft aan dat Amsterdam ja, aantrekkelijk die is. omdat banen daar zijn, misschien? Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, maar dan nog, het is toch fijn dat mensen ook op het platteland wonen en zo. Waarom? Het is fijn voor Groningen dat er ook nog wat mensen blijven wonen. Waarom? Waarom? Stel nu dat het beter zou zijn. Ja, in, kijk, in Noorwegen vervolgens die politiek ook. Dan gaat heel veel geld in om te zorgen dat mensen in in, in, in, waar, waar niemand woont, provincies, gaan... Er Honderden miljoenen heen om dat bewoond te houden. Nou, dat heeft, dat heeft zin in een land waar wat bang is om bezet te worden door vreemde mogendheden. We mogen het noorden van Groningen moet bezet moeten bewoond worden. Ja, die moeten maar, als, maar waarom moeten mensen daar per se wonen als ze een of andere reden besluiten niet te wonen? Nee, je moet mensen, je moet als overheid ja, maar, niet gebieden beschermen, geen huizen beschermen. Je moet mensen de vrijheid geven om te wonen waar ze willen. Maar als je het allemaal op elkaar bouwt en al die mensen daar naartoe haalt, dan gaat volgens mij de criminaliteit omhoog. De mensen worden chagreiniger. Ik denk dat het geluk van de mensheid in zijn algemeen niet omhoog gaat. Criminaliteit is hoger in steden, absoluut. Een groot probleem. Uh, maar uh, onderzoek laat zien dat mensen in, in, in uh, grotere steden niet minder gelukkig zijn. Sterker nog, ze zijn gelukkiger. Grotere steden zijn groener, mensen zijn er gelukkiger, prijzen zijn hoger. Je kan beter een, een gelukkigere samenleving potentieel bouwen door een compactere stad. En niet door mensen. Kilometers lang te laten rijden. Want dat laat onderzoeken wel zien. Daar worden mensen wel ongelukkig van. Lange oh. afstand rijden, worden mensen ongelukkig van. Nou, verrassend. Ja, dat niet zozeer, maar dat eerst wel. Dat ze in grote steden gelukkiger zijn. Dat ja, vond, dat vond, vond, maar, ja. ja, dat is verrassend. Dat is verrassend, maar ja. dat is wel wat het aangeeft. Ja. Nou, dan moeten we het maar geloven. Hè. Ga, ja. Gaan we nu even naar de muziek? Want uh, iedere gast in Casa Luna neemt muziek mee. En dat heb jij ook gedaan. Wat voor muziek gaan wij beluisteren nu? Ik neem aan dat we Kings of Inconvenience gaan horen. Nou, als jij daarvoor gekozen hebt, dan neem ik dat ook aan. En wat gaan die zingen? Uh, die gaan. Uh, Een van hun nummers zingen. Ja, eerste nummer en dat is. Ik ben de titels van Weet gegeten. jij het, Jelmer? We gaan even. Op, nou, ik vertel het na afloop. sure that she is safe and sound, even though I'm not her mind. onderzoek gedaan en we hebben uitgevonden hoe dit nummer heet. Winning the battle, losing ja, the war kings of convenience. Um, Jos van Omren is de gast in Casa Luna sinds um, november hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hoogleraar, wat was het? Stel, uh, stedelijke Stelijke economie. Economy. Met als specialisatie uh, mobiliteit, hè? Ja, je, zeggen, kan je wel. Zeggen, Ja, um, en afgelopen woensdag was de inaugurele reden en die ging over het parkeerbeleid in Nederland. Precies. Is daar ook wat mis mee? Oh, ja, als nou, als de... ik daar even een voorschotje op mag geven, ja, ik graag. vind het soms belachelijk duur parkeren. Ja, heel goed. Vooral in die stad waar jij woont. Amsterdam. En waarom is het zo duur in Amsterdam? Nou ja, dus dan zal ik proberen... Dat en vraag dit... ik me elke nou, keer ja, weer af. Ja. Nou, er zijn heel veel redenen voor, maar een van de redenen is dat het voor een hele grote groep mensen niet duur is. Dat zijn namelijk de, de bewoners. zonder auto. Oh, nee, de bewoners. Ja. We hebben Nederland... Uh, en dat is niet de enige. Uh, laten we eerst beginnen met de poële. Daar krijg ik het zo op terug. Waarom is het Nederland... Ben ik zeer positief over het Nederlands parkeerbeleid. Uh, in heel veel landen in de wereld... moeten mensen heel lang zoeken naar een parkeerplaats. Nou, en dat overkomt in, in Amsterdam ook nog wel eens. In Nederland is... Uh, gemiddeld gebeurt wel eens. Maar het onderzoek wat ik heb uitgevoerd... En, er is niet veel beter, dus ik ga maar vanuit dat dat, dat, dat het op dit moment de waarheid <laughs> dat is. Dat komt er ook en, niet waarschijnlijk. Misschien, ja, misschien komt, ik hoop dat er meer van komen. Maar ja, als je de enige bent die dat hebt gedaan, dan moet je daar maar op vertrouwen. <laughs> ja. Dat betekent eigenlijk dat maar uh, 6% van de mensen meer dan één minuut zoekt naar een uh, parkeerplaats. Echt? Die ja. komen nooit in de Jordaan of zo? Precies, uitgezonderd woonwijken. In woonwijken is het slecht, in de grote steden. Maar als je even de woonwijken van de grote steden naar buiten, valt, naar buiten laat... dan is het eigenlijk zo dat er eigenlijk in Nederland nauwelijks wordt gezocht. In de woonwijken is het wel een ramp. En waarom is het een ramp? en Dat heeft ook te maken met waarom de prijs is zijn in de woonwijken. Want eigenlijk de bewoners ja. parkeren voor een schijntje. Want die hebben een vergunning? Ja, die, die, die parkeren voor een uh, veertigste van de prijs gemiddeld genomen van bezoekers... 40ste. Een veertigste? Maar goed, die staan er ook heel vaak. Ja, dat staan dan ook wel veertig keer zo vaak. Die staan er wel veertig keer zo vaak, maar, maar die, betalen, die betalen eigenlijk haast niks. Zeg maar. Hoeveel ze... betaalt een, een bewoner dan? Nou, dat varieert, maar maximaal een euro per dag. Oh. Maximaal. Maar het kan ook veertig cent zijn of twintig cent. En moet dat dan omhoog? Nou, dat moet niet per se omhoog. Maar stel nu dat je in het centrum van Amsterdam woont en je wil gaan wonen en dat is, ik de, de, de huizenmarkt is niet zo goed... als dus je zou verwachten dat de gemeente Amsterdam wil stimuleren... dat mensen daarheen trekken en huizen kopen. Mm -hmm. Nee, zeggen ze, als je naar het centrum van Amsterdam komt... moet je een vier jaar op een parkeerplaats wachten. Nou, dat klinkt op zichzelf niet onredelijk. En dan zeg je, nou, dan ga ik toch goed kopen naar een commerciële parkeergarage... en dan doe ik dat tot ik die parkeervergunning krijg. Ja, maar dat kost ongeveer 200, 300 euro per, per maand. In andere woorden... Als jij een huis koopt of huurt in het centrum van Amsterdam, ja. iemand anders heeft een parkeervergunning. Jij betaalt 200 tot 300 euro per maand. Dus dan gaan we vanuit zo'n rond de nou, zeg maar 3000 euro per jaar, vier jaar lang. Dus als jij een huis koopt in Amsterdam, je buurman rijdt vrolijk rondjes en jij moet 12.000 euro. Als zeg maar startbonus betalen. En als je dan na vier jaar maar weg Maar Die gaat... buurman heeft ook vier jaar moeten wachten. Die heeft dat ook gehad, toch? Misschien woont hij er al twintig jaar, dat weet ik niet. Maar die heeft, die, die, heeft, die heeft het in ieder geval. en Als jij daar voor vier jaar in Amsterdam komt wonen. Ja. Als huurder. En je gaat na vier jaar weg. Heb je daar nooit profijt van gehad. In maar... andere woorden, mensen die mm. lang blijven. een vier jaar. Laat het duidelijk zijn. De gemiddelde dure mensen. Wonen rond de zo zeven jaar. Ja? De sommige mensen hebben er heel veel voordeel van. Maar eigenlijk, wat je eigenlijk zegt tegen iedereen in Amsterdam. Als je hier kort wil komen. Begin maar eens even 12.000 euro neer te leggen. Ja, maar wat doen we eraan? Nou, daar kan je veel doen. Maar kijk, ik, ik, ik appelleer nu op het gevoel van oneerlijkheid. Ja. Maar één ding is dat, dat dit niet kan. Ja, je kan ik, niet. Je en kan dus vraag ik, wat doen we eraan? Nou, Er zijn verschillende mogelijkheden. Eén um, mogelijkheid is om het gewoon duurder te maken. Zodat de buurman ook lekker veel betaalt. Nou, dit, dat, is, dat zegt niet dat hij uh, uh, uh, lekker veel betaalt. Hij gaat iets meer betalen voor wat heel veel waard is. Ik, ik heb proberen uit te rekenen wat ongeveer een, een, een parkeerplaats op straat waard is voor iemand in Amsterdam. En dat blijkt tot 8 euro per dag te zijn. In andere woorden zijn mensen in Amsterdam die zijn ongeveer bereid tot 8 euro, euro per dag te dat betalen. Dat is ook 3000 dus per jaar ongeveer. Hè? Ja, dat klopt. Dat betalen is, is dat, mensen. Is dat, uh, dat is wel veel geld. Ja, dat, hoe, maar, dat willen ze maar alleen in het centrum? Of? Alleen in het centrum. Daarbij is het minder. Dat zijn gigantische bedragen. Dus er zijn er genoeg, genoeg mensen aan Amsterdam... die eigenlijk bijvoorbeeld een huis nemen met een oprit bijvoorbeeld. En die oprit die kan je uitrekenen hoeveel dat waard is. En dat betekent eigenlijk dat die mensen uh, uh, in het centrum van Amsterdam... om die parkeerwachtlezer te vermijden... kopen ze een huis met een oprit. Maar die zijn er toch helemaal niet? Ja, nou, die zijn er sporadisch. Maar je ziet als mensen dat doen, of met een garage bijvoorbeeld... die zijn er wat meer, die betalen, die betalen zo rond de 3000 euro per jaar... om dat te krijgen, Terwijl hun buurman... Daar gewoon, dat gratis ooit eens heeft gekregen. Zeg, ja, die woonde er lang, die heeft dat recht. Ja, maar wat is het recht op straat wonen? Het is publieke grond. Ja, ja want mensen die er wonen betalen 400 per jaar. En als je een oprit hebt, betaal je 3000 per jaar. Daar komt het op neer. Ja. Maar goed, als je een oprit hebt, dan heb je wel altijd die oprit naast je deur. Ja, daar hebben we ook naar gekeken. Oh. En uh, daar hebben we ook naar gekeken. Het je, je nooit te ge... zoeken? Nee, nee, het... precies. Daar heb ik naar gekeken. Wat zijn de mensen die zoeken geld? Want is dat buiten in het centrum van Amsterdam hoef je eigenlijk... Weinig te zoeken, heb je, heb je wachtlijsten. Dat is heel vervelend, maar dat is duidelijk dat het anders moet. Daarbuiten doet Amsterdam, eh, gemeente Amsterdam, redelijk oké. Okay, maar helaas hebben ze de laatste vijf jaar te veel parkeervergunningen gegeven. Want je ziet dat overal in Nederland stijgt autobezit. Ook in Amsterdam. Maar nou net niet in de plek waar de wachtlijsten zijn. Maar daarbuiten om die ring omheen bijvoorbeeld. Zie je gewoon dat eh, ja, elk jaar er meer mensen een auto willen. En op ja. een gegeven moment... Ja, dan, dan, dan zit het te vol. En uh, de gemeente Amsterdam doet in het algemeen wel goed met parkeren in Amsterdam. Maar in dit geval uh, hebben ze gewoon bij alle, onder de ring om het centrum heen... hebben ze veel vergunningen uh, uh, verstrekt. Bijvoorbeeld in de Jordaan, zie je ja, dat? Maar Dat is natuurlijk om die wachtlijst... Uh, Zo pijnlijk te zijn, precies. En wat zie je er dus? Dat daar nu mensen rondjes gaan rijden om hun... Uh, om hun uh, in de buurt van je woning om een plekje te vinden. Woning, plekje te vinden. Nou, ik heb proberen daarvan de de te breken hoeveel de, hoeveel mensen eigenlijk zouden willen uitgeven om dat te kunnen vermijden. Alleen dat zoeken naar een parkeerplaats. Ja. Nou, dat blijkt zo dat is een uh, ongeveer 1 euro per dag te zijn. In andere woorden, als je iemand zegt, of gemiddeld genomen in de ring zo rond al, rond het centrum waarop betaald parkeer is. Zijn, zijn, zijn mensen, berokken je schade aan die mensen die, die aan irritatie en wachten, die, die in economische termen, zeg maar, want geld is waarde, tijd is geld waard, zeg maar, die ze ongeveer waarderen op één euro per dag. Dus ik heb het, denk in de, in de ring van Amsterdam, dat er tientallen miljoenen, zeg maar, in. in, in, in Tijd uitgedrukt in geld uitgedrukt uiteindelijk 30 miljoen, met 20-30 miljoen verloren gaat. In andere woorden, omdat, omdat het allemaal duurder zou kunnen. Mensen zijn bereid dat te betalen. Mensen zijn dat te Mens, je weet het zelf ook. Je kan soms mensen willen voor tijd besparingen best wel wat betalen. Oké. Okay. En, en de, de, ja. maar even dan naar concreet naar de maatregelen. Ja. Uh, dus die vergunningen uh, daar moeten er eigenlijk iets minder van komen in sommige gebieden in Amsterdam. Ja. Om maar even bij die stad te komen. Het gaat er maar om misschien 10, 20 procent. Misschien nog wel, mi misschien wel meer, 5, 10 procent. En dat moet iets duurder worden. Zeker. En dat, dat zijn mensen ook bereid om te betalen. En als het duurder wordt, dan willen toch ook minder mensen die vergunning. Is dat ook een. Ik correct? denk dat uh, sommige mensen willen het heel graag willen. Dus die, die, die gaan iets die meer betalen. Kijk, de prijs gaat niet naar 8 euro per dag. Dat gaat het zeker niet worden. Het gaat meer worden als je die prijs iets verhoogt. Bijvoorbeeld van 1 naar 3 euro per dag. Zijn er gewoon zat mensen die zeggen: Wacht eens even, als het 3 euro per dag is. Ik gebruik die auto één keer per maand. Dan doe ik hem de deur uit. Dan doe ik hem de deur uit. Of ik kan hem eigenlijk aan de rand van de stad zetten. Maar nou, nu zet niemand hem aan de rand van de stad. Ja, zullen ze daar leuk vinden? Nou, ja, de rand van de stad is het. Is, is een parkeergarage veel goedkoper ja, ja. dan het centrum. Goed, dus dat moeten we Wat moet eigenlijk gebeuren met de parkeermeter? De parkeermeter die kan misschien zelfs dan omlaag. Want dat is natuurlijk Waarom, als je niet woont in Amsterdam... vind je dat parkeren in Amsterdam zo duur? Ja, omdat er zo weinig plek is. En omdat er zo weinig plek is... Omdat kan... ze te veel vergunningen hebben uitgegeven. Ja, dat is het. En dus dat zou wat naar beneden kunnen? Dat zou het naar beneden kunnen. En nou zeg je ook volgens mij... Uh, kort parkeren moet, heel, moet gewoon heel duur zijn. Nou, let's zo zeggen... In het algemeen, en dat, dat principe. Ik zeg niet dat kort parkeren duurder moet worden dan het nu wordt. Maar als je wilt besluiten, besluiten als gemeente Amsterdam, het geldt ook in andere gemeentes, om de prijzen te verlagen, doe dat dan vooral op het lang parkeren. Dus zeg bijvoorbeeld de eerste twee uur hou ik het. Ja, um, Um, hou ik hetzelfde. En stel nu bijvoorbeeld dat je de, de prijs nu in in, voor lang parkeerders in Amsterdam... in het centrum is, uh, is bijvoorbeeld uh, uh, 5 euro per uur. Stel nou dat je de vergunningen duurder maakt... en dat je daardoor merkt dat er meer plek komt op straat... dan ga je die eerste twee uur voor hetzelfde... en dan ga je die, die derde en vierde uur een stuk goedkoper maken. En dan staan de auto's langer stil? Is een lange stil, maar stilstaan brengt geen schade aan de schat, geen overvuiling. Ja. Dus zegt je, zorg gewoon dat mensen lang parkeren. Goed, en dan nog even naar het parkeren bij het werk. Want dat is helemaal belangrijk. Even uh, ja. in, Interessant, daar heb je ook over gesproken in die inaugurele reden. Ja. Uh, jij zegt, mensen moeten de parkeerplaats bij hun werk betalen. Ja. Die mensen die nu moeten gaan betalen, althans belasting krijgen te verwerken over uh, oh ja, die de reiskonswoord woon-werkverkeer. Die moeten dan ook nog eens voor de ja. parkeerplaats bij hun werk ja. gaan betalen. Dat is toch belachelijk? Ja, ja. is belachelijk. Laat ik een voorbeeld geven. Um, Kort, ik, ik, heb heel veel nee, ik heb onderzoek gedaan bij een ziekenhuis. En wat zie je er nou gewoon? Dat de patiënten die betalen 8,50 euro per dag. Arme mensen, rijke mensen, 8,50 euro per dag... om een dag bij het ziekenhuis te parkeren terwijl je ziek bent. En de werknemers betalen uh, een, een fractie daarvan. Ja, maar die moeten die zieke mensen beter maken. Dus... Ja, maar waarom, waarom betalen die mensen maar een fractie? Dat komt omdat ze naar hun werk gaan. Ja, maar, maar die patiënten moeten er toch ook heen? Dus in andere woorden, wat hebben we, ge... we hebben gecreëerd een situatie... dat we het normaal vinden dat uh, werknemers haast niks betalen... en dat ze gratis een, parkeer... een parkeerplek kunnen krijgen, onbelast. Daar gaat het om. En uh, terwijl, in, uh, terwijl um, een patiënt die waarschijnlijk nog veel minder verdient, de volledige met moet betalen. In, andere, in sommige landen is het beter geregeld. Bijvoorbeeld in Singapore is het gewoon... als je een parkeerplek krijgt van je werkgever... en die parkeerplaats kost in Nederland gemiddeld 800 euro per jaar voor de werkgever... en in grote steden meer 1500 euro per jaar... dan betaal je daar gewoon belasting op. Je mag toch ook geen horloge aan iemand geven? Waarom dan wel een parkeerplek? Ja, omdat die parkeerplek in dienst staat van het werk. Want straks ga je die stoel waar je op zit nog belasten. Nee, helemaal niet. Kijk... Die Waarom plek zit dat niet? Dat is ook niet geld. Nee, die parkeerplek is, is, is een, is, is, is, is een privé-aangelegenheid om met de auto te komen. Ja, maar dat... het is een privé-terrein van de werkgever. Die, die werkgever koopt ook mijn stoel en mijn bureau. Straks zegt die bureau is wel iets te mooi. Moet je ervoor moet je betalen? Nee hoor. Of dat, dat, gaan we is belasten. Een, dat is nee, Zo werkt het niet. Consumptiegoederen. Een parkeerplek is een consumptiegoed. Het de, de principe wat het belastingssysteem aanhoudt, is dat als, iets, uh, als, dat, dat iets, als je uh, iets nodig hebt voor je werk. Dan, uh, dan, dan mag, je, mag je het geven. Een parkeer, je mag je iemand een mooie stoel geven of een mooie of werkkleding. Maar je mag niet consumptiegoederen. geven. Je mag ook iemand zomaar een huis geven. Daar moet je belasting op betalen. Maar, en ook geen parkeerblad. Maar als ik nou. Je hebt ook een leesbril nodig. Ik, ik, ik werk bij, bij de omroep ja, Zoals je wellicht ja. weet. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. En uh, er zijn ook mensen die moeten op reportage en zo. Ja. Als, je, als die eerst hun auto thuis moeten gaan halen... dan is de brand al geblust voordat ze eraan komen. Ja, dat klopt. Maar... Dus die moeten hun auto mee hebben naar hun werk. Nog steeds die... betalen? Precies. Dan is het heel anders. Maar dat is maar een klein gedeelte van de bevolking... in tegenstelling tot iedereen denkt. Het merendeel deel van de bevolking gaat toch gewoon naar een vaste plek op zijn werk. Alle ambtenaren in Nederland... Nou, niet alle ambtenaren, maar bijna alle ambtenaren in Nederland... Alle mensen die in een ziekenhuis werken... die gebruiken een auto niet tijdens werktijd. Die gaan daarheen. Ja. Dus ik zou zeggen, morgen per morgen... Belasten. Ja, en of het nog sterker wordt... sterker de overheid kan eigen over, bij de eigen ambtenaren opleggen... dat elke ambtenaar direct de volledige kosten moet betalen. En die eerst? Nou, dat is het makkelijkste. De overheid ja, maar dat is ook oneerlijk. Want dan werk je bij de overheid, moet je wel betalen. En, en als je bij een commercieel bedrijf werkt, hoef je dat nog niet. De, de overheid heeft ook een voorbeeldfunctie. We geven, de overheid geeft ja. ook geen auto van de zaak. Dat doen ze ook niet. Waarom, het is voordelig om een hooglerare, zoals ik... een auto van de zaak te geven. Waarom doen universiteiten dat niet? Dat is de voorbeeldfunctie. En die voorbeeldfunctie moet de overheid ook nemen. op ons ja, Het is gewoon allemaal frustratie. Dit. Je hebt geen auto. Geen ja, nee, dat is uh, helemaal niet. Nu, ik, nu zijn we erachter. Ik ben helemaal niet. Ja, interessant. En, en als dat gebeurt, dan gaan we minder met de auto naar ons werk. Ik denk het wel, maar of... dat, dat is niet de belangrijkste reden. Nee, dat... oh. het, is ook het is gewoon slecht gebruik van ruimte. Ruimte is duur. Je moet het niet gratis weggeven. Maar een bedrijf dat een tuin heeft waar de werknemers van genieten... Moet ja. ze, dat, dat is ook, moeten ze daar ook voor gaan betalen? Er zijn geen tuinen waar werknemers echt van genieten. Je dus kan een dan voorbeeld. Lunchen, dus heel goed voorbeeld. Ja. Lunch in de tuin, gezellig. Ja, oké, okay, is goed. Dat is, een, dat, is een, dat is een... Nee, dat is geen relevant, <laughs> voorbeeld. Dat is geen relevant ja, voorbeeld. Ja, omdat je geen antwoord hebt nu. Nee, ik heb geen relevant <laughs> antwoord hier net. Dit, dit, dit maakt mensen gelukkiger, maar dit, het gaat erom... Nee, dit is geen goed voorbeeld. <laughs> okay, Nou, dan stop ik ermee. Ja. Uh, ga ik even zeggen wat we in twee uur gaan doen, na, na ene. Dan praat ik met luisteraars. En de vraag heeft, hoeveel heeft u over voor uw auto? Het wordt allemaal duurder, hè? dat hoort u wel. Wat laat u ervoor om te kunnen blijven autorijden? Koestert u uw auto? Vertoetelt u, u hem wel eens? En wanneer wordt het u te gortig? Hoeveel duurder mag autorijden nog worden... voordat u hem laat staan of te koop zet? 0800 1121. dat is ons telefoonnummer. Als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. En Twitter kan naar hashtag Casaluna. Wij maken zometeen plaats voor Hoorspel het Bureau... En ik dank uh, professor Jos van Ommeren uh, voor zijn komst naar Kaasaluna. Het was een interessante week. Eerst die inaugurele reden en dan nog zo'n radioprogramma. Heb je genoten? Ja, dat was echt leuk. Dankjewel. Straks met de taxi naar huis, hè? Lekker onderuit gezakt. Dankjewel. Ja. Nou, nogmaals, uh, veel plezier bij het bureau. En om twee minuten overeen is Kaasaluna bij u terug. 0800-1121. Tot zometeen. Ik. Ik. ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 3. Aflevering 5. 1973. Ah.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 Staat er ook wel eens iets over stofzuigers in de consumentengids? Wij moeten een nieuwe stofzuiger hebben. Jawel. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht een miele. Ik wil het wel voor je nakijken. Graag. Dat is wat ik over zeg. Ja, ik vond het echt ongelooflijk. Ik heb met mijn frozen te kijken. Ja, ja, wat voelt je vrouw ervan?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 Dag, meneer de Vries. Tot morgen. Dag, meneer. Dank u wel. Jij bent op de fiets? Ja. Tot morgen dan. Tot morgen. <tomstiging>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 Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft.